Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Biddinghuizen wordt vandaag geëxperimenteerd met een dancefestival in coronatijd. Daarbij wordt ook de nieuwe app CoronaCheck getest. In totaal worden er zo'n 1500 bezoekers verwacht. Morgen is op dezelfde locatie een popfestival. De evenementen van Field Lab zouden eigenlijk al afgelopen weekend worden gehouden... maar toen was het weer te slecht. De parlementsverkiezingen van Curaçao zijn gewonnen door oppositiepartij MFK. Die kreeg bijna 30% van de stemmen en komt uit op negen zetels. Regeringspartijen, Par en MAN zijn hun meerderheid kwijt. De opkomst was nog nooit zo hoog. 74% van de kiesgerechtigden kwam naar de stembus... De leider van de winnende MFK, Gilmar Pisas... wil opnieuw met Nederland onderhandelen over de voorwaarden van het coronasteunpakket voor de eilanden. Dat kan de verhoudingen de komende tijd onder druk zetten... want Nederland heeft altijd gezegd niet te willen heronderhandelen. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans denkt dat er op korte termijn nog weinig ruimte is voor versoepelingen. Gezien de stijgende besmettingscijfers zit Nederland volgens haar waarschijnlijk aan het begin van een derde coronagolf... Koopmans zei in Nieuwsuur dat de kans aannemelijk is... dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd stijgt... als de besmettingen overslaan van jongeren op ouderen. De snelheid van de vaccinaties kan het tij keren, zegt ze. Als er genoeg mensen zijn ingeënt, komt er wel ruimte voor versoepelingen. In het zuidwesten van IJsland is de vulkaan fagradal uitgebarsten. Over een lengte van 500 meter stroomt lava... De veiligheidsautoriteiten in IJsland hebben mensen opgeroepen om niet naar de vulkaan toe te gaan... omdat ze dan de hulpdiensten voor de voeten kunnen lopen. Inwoners van het gebied moeten ramen en deuren dicht houden om giftige gassen buiten te houden. Het weer, vanochtend is het koud maar zonnig. Alleen in het noorden komt meer bewolking voor. Die trekt langzaam naar het zuiden toe. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 In zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu, Tobak Leef. Ja, daar zijn we weer, hè. Echt? Het is, ja, precies. Ja, weet u? Uh, ik, ik sta hier niet uh, nee. in een soort uh, ontspannen nee. stemming van... Ja? Laten we eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. Nee. Goedemorgen. Ja hoor. Goed, ik zat even na te denken. Grapperhaus heeft altijd van die hele mooie wijze les, hoor. Hij neemt er altijd wel even de tijd voor. En dan denk je, er komt nu een heel goed stukje tekst. En dan is het weer niks. Nee, dit is heel vaak zo. Is het weer niks? Wat zegt je nou precies? Ik sta hier niet in een ontspannen stemming. Gast, je kan niet in een ontspanningstemming staan. Ontspanning, houding is het. Of je bent in een gemoedstoestand. Van welke partij oh, was hij gast, ook alweer? Ja, ik, weet het, ik wil het ook vergeten. Wat een ja. Jezus, gast, Ga een feestje vieren. Zoals. Wat een nietzeggende man is dat gewoon geworden. Ja, ik, ik was ook heel erg stom verbaasd dat hij ging trouwen. Ja. Dat ik denk van, wie wil met hem trouwen? Echt, nog, nog, even, nog even één keer, hè? Ja. ja. ja. Uh, ik, ik sta hier niet uh, nee. in een soort uh, ontspannen stemming van... Laten we eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. Nee, nou goed. het mooie Dat zei plaat... hij volgens mij ook toen in Bloemendaal. Vlak voordat hij ja zei. Ja? Ja. Denk ik. Toen was hij ook een beetje gespannen. Ik denk ik ook. Dit denk je ook van. Nou goed, het plaatje voor acht uur was echt zo van toepassing. Yes! Het wordt een hele mooie dag. Ja, precies. Het is een mooie dag om erop weg te gaan, zingt hij? Nou, dat zal ik even niet ja, doen. Ja, naar de keukenhof. Nee, oh, nee dat keuken. kan niet. Nee, dat kan niet. Dat Alles staat niks. in bloei, maar ik ga wel, ja? denk ik, zeer binnenkort wel even... Dan met de auto gewoon even toeren door die omgeving. Met al die uh, rollenveld. Ja, dat is leuk. Ik moet zeggen, ik woon niet al... Niet eruit uit de auto, denk ik. Niet om, eruit. Maar nee, nee. een drive through kunnen ze toch misschien wel regelen? Het een golfkarretje. De... Ja. Maar ja. Dat zou wel Ja, maar het is natuurlijk allemaal wel heel gevaarlijk ook. Hè. Ja, Die, de dier neemt toch wel de overhand in zijn rechten. Ik bedoel, ik probeer de auto ook zo dicht mogelijk bij de, de, de, de, de, de, de huisingang te doen. Want je niet zeg maar toevallig nog op diertje stap in, in de tuin of zo. Ja, dat kan ook nog. Dat je de, de natuur niet vertrappen, want daar zijn we wel langzaam ja. mee bezig. Hè, de natuur ontzettend te vertrappen. Ja. Nou, je begrijpt het al. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Leven. Ja, we zitten weer tegenaan tegen aan te het uh, nailen. Hier krijg je nou ja. een grapperhuisje. Lijkt het wel. Nee, Lijkt maar, maar we kunnen nu wel iets heel fijn zeggen. Want het ja? is vandaag de internationale dag van... No? Wees blij. Het geluk. Van het geluk? Ja. Oké. Okay. En als je dan al... Je, je, doe je, ho, uh, je de, mondhoeken je mondhoek omhoog... Ja? Hmm? En dan uh, kijk je gewoon even... En, en wat het mooiste het ook uit, is... Het uit dan. Waarom, <laughs> nou, dank je. <laughs> maar wat ook het mooie is... Het is vandaag ook uh, een soort equinox, heet dat. Ja. Vandaag is de dag en de nacht exact even lang. Oh. En uh, als je naar de paganistische kalender kijkt... Ja. Dat is de kalender voor de witte heksen. Ook stoute heksen, denk ik. Maar okay. de witte heksen, dat we, dat die hebben dus vandaag echt het feest. Ja. En die gaan dus vandaag de eieren verschilderen. Hoe vind je dat? Het is geen Pasen nog, maar... Dat oh, komt een fag daar vandaan. shit, dit weer gewoon. Ja, leuk. Ja, ik vind het geweldig. Is... Ik ben, ja, blijf <laughs> shit, ouwe. Even terug naar, <laughs> ja. terug naar de werkelijkheid. We are protesting for our freedom right now. Ja, yeah, precies. Nou, je begrijpt wel, Toepak fijne toestel hebben. aanstaan. straks de Zandvoortse berichten. Hier en daar wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk de geschiedenis. Eerst VS Collections. I want to leave everyone that I Long, lonely road van de lekkere Plaat, VS Collection. Ik ben bijna klaar met al mijn filmpjes van de afgelopen 21 jaar. Ja, het is nu 21 jaar geworden om dat allemaal te digitaliseren en in kaart te brengen. En dan kan je straks aan het systeem vragen stellen... en dan komt daar zo'n filmpje tevoorschijn. Nou, oké, okay, dat, dat valt wel een beetje door. Dat zou niet kunnen, maar het is allemaal wel in kaart gebracht. Dit, dit bandje heet namelijk VS Collection. Hoe denk je? Hoe kom je nou weer op zo'n verhaal, hè? Nou, dit bandje heet zo. En het heet de Searching for the Lights. Zeg, hoe ziet het er ook alweer uit... Het kabinet is verdeeld over het versoepelen van de coronamaatregelen. Het is duidelijk dat er ook de rek er natuurlijk uit, uit is bij veel mensen. Alles wat kan helpen ja, om ja. Ja, ervoor te zorgen dat die, dat die derde golf zo laag en zo traag mogelijk blijft. Oké, okay, twee tegenovergestelde, ja, twee De, de, de, de, was de die tweede, de eerste. Ja, je, tweede? je moet echt verbannen worden, die tweede. Die wil alles tegenwerken Wie weer. Dat? Wie was dat? Dat weet ik niet zo oh. gauw. Oh. Ja, de eerste was Sigrid Kaag. Ja, ja, die danst op de tafel. Ik Precies. Vind, het wel, vind het toch wel leuk, hoor. Ik had ja. Van, ja. Ja, het is wel grappig. Die is wel voor versoepelingen. Alleen de rest van de ministers denkt... Wat zegt zij nou? Ze ja. denkt dat ze gewonnen hebben, D66. He? Ze ja. staat nu bijna bovenaan. Dan zal ze even het boel uitmaken. Nee, de wetenschappers ah. hebben hier nog steeds ah. het laatste woordje. Dus hou ja. je met je gemak. Gaan we ja, een keer dansen ook, of zo. Ik heb ook wel vergelijkingen gezien tussen... Uh, was het Denemarken die uh, niks deed, of bijna niks deed? Of, ja. Ja, ja, ja. En, en uh, Nederland, en, maar ook tussen de verschillende staten in Amerika. <coughs> er waren de staten die dan uh, heel veel deden, en de staten die bijna niks deden. Maar de verlopen waren even goed hetzelfde. Ja, nou, ik en dan had... denk ik van ja, uh, ja waar zijn we dan mee bezig eigenlijk? Ja, ja het, is, het is best lastig. Wat, wat voor advies moet je geven? Ik adviseer ze het om toch te nemen. Ja, ja, ja, ik snap het allemaal wel. De ja, advies, dat, dat, dat, dat is dat, dan die... Uh, die het, het vaccin. Het vaccin. Ja, dat uh, arsenicum. Dat moet je toch uh, nemen. Heb het nou al gehad als nee, nog steeds niet. Nee, ik weet niet. weet ik niet. heb je het geweigerd? Had, nee, nee. Oh. Ik weet niet. Ik, net die afspra afspraak maken is zo'n puntje van mij. Oh. Dat moet eigenlijk voor me gedaan worden. Ik ben zo slecht in afspraken maken. Als het voor me gedaan wordt, dan loop ik gewoon als een, als een hond aan een uh, riem gewoon ernaartoe. Maar ja, als ik zelf initiatief moet tonen, dan dan laat ik het een beetje afweten. Okay, ja, slap, okay. hè? Ik vond het een beetje slap voor mezelf. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat zeg maar wordt vaak mij gezegd. Nou, goed, het is de toepakleef. We kijken de wereld in de scène. Vast alweer heel raar berichten die we kunnen Ja, ik heb hier heel een heel raar berichtje. Ik, ik wil die foto nog even overmaken. Ja? Dat er een man, in de 19e eeuw, was dokter Timothy Clark Smit uit Vermont, die was zo bezorgd over de mogelijkheid om levend begraven te worden... Oh? dat hij regelde dat hij begraven lag in een speciale crypte met een ademhalingsslang, een glazen raam en, en een pijl. Ja, fiets en Die je staat zouden stellen ja, ja, ja. om de buitenwereld te alarmeren. En de historische gegevens tonen aan dat tijdens de 17e eeuw... toen de slachtoffers van de pest vaak schijnbaar doodvielen... dat er 149 gevallen waren waarin mensen levend werden begraven. Al dus de LED-bible. Oké. Okay. Ik vind het toch wel uh, oké. Okay. Ja, dat schijnt wel kijk, meer. Kijk, dit is waarschijnlijk het graf. Het is dus inderdaad een, een vaag uh, een raampje in de, in de steen. Ja, oké. Okay. Nou, lekker. Dan ben je opgesloten, kan je nog naar buiten kijken. Ja, maar dan weet je dat je naar het licht toe moet, hè? Ja. Maar wat zou je schrikken als je daar langs loopt? en je ziet iemand die ziet daar wat bewegen? <laughs> dat is echt een beetje, hij is zo grizzlevel. Vroeger had je van, namelijk van die, uh, van die hele gigantische kisten die dan begraven werden met ook een touwtje in de kist. En dan had je bovenop dat graf had je ook een belletje. Ja. En dat belletje kon je dan met dat touwtje in die kist. Gooide je dan van, nee, ik ben er nog hoor. Want het was vroeger niet zo duidelijk ja. of iemand dood was. Want, ja, ja, hij bewoog niet meer. Hij haalde wel adem of niet. Zie je het nog? Nou, ik denk dat hij dood is. Nou, laten we maar begraven. Hup, weg. Uh, kunnen uh, de erfenis is ook eens even aanspreken. Ja. En uiteindelijk dan lag je in die kist... en dan had ze vaak een touwtje erin met een belletje. Maar door de wind ging dat belletje ook wel eens op de kerk. Ja. Dus dan liep je voorbij het kerkhof en dacht je van... Oh, er zijn fuck? er een paar wakker. Je zijn een paar wakker. Of ja, is het de, is de wind? Eng. Nou, hey, ik ga en niet meer kijken. Ja, en ja, daar zijn al die verhalen over ontstaan, hè? Over uh, levende doden en dat soort dingen. Ja, klopt. Of dat ze later die kist openmaken... dat ze dan die, aan de binnenkant die kist hadden gekrapt... Dat soort dingen natuurlijk. Ja, oh. Nee. <laughs> nou, eh. ja, je wordt er altijd wel een beetje griezelig van. Ja, je wordt, uh, ja, een beetje uh, maf is dat. Uh, het is geen lolletje om uh, jonge bankier te zijn. Lees ik vandaag in de Telegraaf. Uh, jonge bankiers uh, verdienen wel heel veel geld. Maar uiteindelijk hebben ze bijna geen tijd om het geld uit te geven. Ze maken plus minus 80 uur per week. Althans, minimaal. Normaal zouden ze zeg maar 95 uur per week maken. Ja, ze hebben de werktijdsverkorting inmiddels. Ze hebben werktijdsverkorting gekregen tot en met 80 uur. En het moet toch wel even getekend worden. En in ieder geval, één ding hebben ze al wel voor elkaar gekregen. Dat is al zeker, die 80 uur nog niet... dat de zaterdagen gaan er wel af gaan. Dus ja, ja dat vind ik wel vriendelijk, ja. Ik heb ook nooit een bankier gezien op de televisie... die zegt, ja, ik vind het allemaal zo moeilijk in coronatijd. Die denken er allemaal niet over na. Die zijn alleen maar bezig natuurlijk. Nou, maar wat vind je dan van het bericht dat... Uh... Een Nederlandse overheid bedrijf heeft gesteund en dat gaat dat ze ja. dus in het buitenland dan uh, enorme bedragen geven. Dat denk ik van, dit klopt ook voor geen kant. En wat hè? zei die koolmeester nou over? Die zegt van, nou ja, als het aan loon wordt besteed, dan vond hij het wel goed. Zoiets was Ja, nou het was om te zorgen dat de mensen hier niet ontslagen zouden ja. worden. Ja. Klopt denk, Ja. ja, ja nou, is dat is dan ook wel weer natuurlijk wat. Echt, ja. Sommige mensen leven toch een compleet andere wereld. Die denkt oh. nou, ik heb gezien in de bankkluis ligt nog wat geld, dus ze kunnen gewoon weer uitdelen hoor. Laten we dat gewoon maar doen. Ja, waar het vandaan komt, weet ik ook niet. Maakt toch ja, niet uit? Ja, ik ja, geloof dat het uit Nederland komt. Die ja. mensen zijn rijk. het is een van de rijkste landen van de wereld. Wel ja, gewoon. Dat eh? komt allemaal goed. Goed, straks onder andere de Zandvoortse briggen natuurlijk. En hierna ook nieuwe muziek, zoals deze plaat. Inhaler en cheer up, baby. Yes. Kom op, je kan het allemaal tegen. Wordt mooi weer. When I think of all the things I didn't do I can't help but blame it on you Oh, how cute Bobak leeft. op die radio. De Fratellis Nieuwe plaats. Oh, niet a Little Love zet de plaats. En het album, grappig, Half Drunk on a Full Moon. Ja, ja. Ik hoop dat het wel in je eigen tuin is, gast. Dit zijn wel problemen, hè? Ja, want uh, dit is de avondklok namelijk. En uh, hoewel, oh, dat kan wel natuurlijk. Ja, klopt. Nee, ik zit even te denken, wanneer gaat de zon ook weer onder? De zon gaat natuurlijk uh, wel een uur of zeven onder. Dus ja, je hebt nog tot negen uur dan om even ja, half dronken in de tuin te liggen onder de maan. Maar ja, volgende week no. gaat de zomertijd weer in. Ja. En dan is het gelijk het uh, uur uh, lichter. Ja. S'avonds, hè? Want uh, de klok gaat Ja, dat is toe, kort voor uh, zeven. Kort voor acht wordt het dan. Uh, ja, gaat de uur terug. Ja. Nee, vooruit. Hij gaat vooruit. Ja. Dus als uh, de klok uh, negen uur is, dus is dan de uh, huidige tijd uh, acht uur. En je ziet hoe snel het nu gaat hè, met lichte woorden. Ja, het is echt... Uh, dus, uh, hè, het is al een tijdje geleden dat wij uh, in het donker hier in de studio zaten. Dat is alweer een tijdje geleden, zeker. Ja. Nou, goed. Het is leuk. En uh, gisteren werd even naar de cijfers gekeken. Hoe, hoe, bedoel, er zijn steeds meer besmettingen, 7000... Maar dat vind ik helemaal niet zo interessant. Hoe gaat het eigenlijk met de doden? Kijk je bijvoorbeeld naar het aantal doden, dan is het beeld ook heel anders. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt... eigenlijk zien we niet meer mensen nu die overlijden... dan je zou verwachten als er geen corona was. Nou ja, daar zou het zeggen, het RIVM, dat komt natuurlijk door de vaccinaties. Juist, ja. Maar dan zal ik even CDA-woorden erbij pakken? Nu doorpakken. Ook die mensen die ja. nu doodgaan, moeten we ook zorgen dat dat niet gebeurt. Dus er zijn nog heel wat, nog heel, heel wat voor elkaar te krijgen in ieder geval. Nou, goed, genoeg even over de cijfers ja. en over corona. Ik bedoel, binnenkort wordt het weer maar lastig. Want op dinsdag gaat het ons weer overtuigd worden dat de avondklok echt verlengd moet worden. Wat is toch het beste voor ons allemaal? En we zijn het ook een beetje gewend. Hè. In Frankrijk is de avondklok gelukkig een uurtje later. Ja, is het van dus 10 uur? Is het 7 uur in plaats van 6 uur. Oh, dus die buffen wij nog hè, met negen uur. Oh, oh, ik dacht tot tien uur, maar ze hebben tot zes uur normaal. Ja. Oh, dan moet je echt, uh, hup, ja. hup, hup, hup, ja, boodschappen uh, in en huis. En Parijs die gaat geloof, volgens mij vanaf vandaag weer helemaal dicht. Dat was gisteren chaos in de openbaar vervoer. Ja. En dat iedereen toch denkt, van, nou ik ga toch maar naar mijn ouders. Want die wonen dan ergens uh, weer een beetje buiten. En ja, daar zijn en dat, andere regels, geloof ik. Hè? Nou, ook, ook, misschien ook dat. Maar dan uh, kan je de tuin in. In plaats dat je ergens op een kamertje midden in de stad woont... en niet naar buiten kunt. Ja, ja, dat ja. is natuurlijk, ja, dan krijg je toch wel een beetje kluisteren. Ja, ja, ik moest toevallig mijn, uh, mijn broer ophalen uit het ziekenhuis... voor een of andere controle in de familie. Uh, in, in de, de familie. familie zelf? In de familie, ja. En, dus uiteindelijk uh, reden we terug. Ik zeg, oh, we rijden nu wel in de... Uh, in, in, ja, in, Hoe uh, noem je dat? In de coronatijd? Noem je dat? Ja, in de spertijd. In de spertijd, <lacht> na negen uur. Hij zei, ja. ja, maar ik heb een brief gekregen van het ziekenhuis. Of we mogen met z'n tweeën. Ik zeg, nou, dat wil ik wel aangehouden worden ook. Natuurlijk. Dus toch. gaan even een rondje extra door, door de stad en op zoek naar een agent... Niet gevonden, uiteindelijk nee. reden we helemaal... Volgens mij moesten we 25 kilometer ik rijden. Je gewoon voor het politiebureau een paar keer in Ja, in de weer. Tut <laughs> ja, Zij zwaaien. Niet, niet aanhouden. En wat is dit voor rare. Ja. Ja. Dus, ik, dus ik breng mijn, uh, mijn broer helemaal naar huis. Ik rijd terug. En ik denk, oh, ik heb die brief bij me. Dus als ik aangehouden word. En ik voel zo, ik denk... Fuck, ik heb geen identiteitsbewijs bij me. Dat oh, zou oh, toch oh, sukkelig en zijn. En dan krijg je daar een, bond krijg voor. daar een bond voor. Kan je eindelijk aantonen dat je gewoon een held bent... Je bent niet voor niks op straat. Ja, maar nu heeft een tijdsverwijsje bij zich. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja, je had als... je ook niet bij je? Nee, ik had niks bij me gewoon. Jemach, hoe kan ja, het nou? Ik was gewoon helemaal gewoon een man zonder naam. je kon wel zeggen zonder dat het. Nee, geef je gewoon daar gehoor ik op? helemaal niks van. Zeg je gewoon dat je heet naar die ene, naar die ene politicus... Hè, die in Bloemendaal getrouwd is. Grapperhaus. Grapperhaus? Ja. Ja. Dat je daar op na naartoe bent. Nee, dan zeg je dat je zijn naam, dat jij zijn zoon bent. Oh, dat je zijn zoon bent. Of oh, zijn zoon, ja, nee, geloof. En dan ga ik daar een heel bollig verhaal afsteken. Dat zou best kunnen. <laughs> ja. Ja, straks de berichten naar deze plaats. Maar eens even tot rust komen met Nina June. Nels, Nels artiest, wist ik niet eens. Ik kwam ik laatst wel achter. Like an anime. dat wel? Het was verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk. Ik heb echt een hele moeilijke uur achter de rug. Nou goed, het is uh, wel half. Zandvoortse berichten. Precies, dan kijken we even. De Zandvoortse te lezen dat woningbouw of luxe vakantievilla's moeten komen. Het uh, TZB-terrein, spreek ik dat goed uit? Ja. Aan de Kennemerweg. De Zandvoort Boys. Ja, en de Zandvoerde. Sandevoerde. Ik spreek dat zo mooi uit? Maar. Ja. ja. Die hebben het verkocht. Het is verkocht aan uh, ontwikkelaar Dutchen. En die heeft al eerder uh, 13 uh, ontwikkel op, op, dingen ontwikkeld. En uh, nou ja, daar hebben ze Caravan staan en uh, Villa's. En nou goed, ze hadden eerder al plannen gemaakt daar. De toenmalige ondernemer. Om daar uh, zeg maar een combinatie te maken van 20, 22 Villa's. En ook meer met Caravans. En nou goed, dat, uiteindelijk was dat plan was toen wel goedgekeurd. Maar nu scheen het toch allemaal weer te veranderen. Dus er wordt nu opnieuw over gesproken. Afgelopen 10 maart is over gesproken, maar binnenkort nog weer met uh, Zuid Kennemond, Eymond. De provincie gaat er aan meewerken en het nieuw unicum wordt er ook bij betrokken om te kijken wat daar gerealiseerd kan worden. Misschien wel nieuwe woningen. Dat zou mooi zijn. Daar hebben we echt hier wel behoefte aan in Zandvoort. Ja. Dus het was een duidelijk plan. Nu wordt het weer anders en is het dus uh, Dutchen ontwikkelaar uh, is bij betrokken. Vertel wat nog meer. Ja, de uh, reddingsbrigade die heeft een oude voorraad broeken. En die zijn natuurlijk allemaal een beetje kunststofachtig. En uh, dan gaan ze deze bewerken. Yeah. Zodat er uh, mooie tassen van gemaakt worden. Dus bij het buurtbedrijf van de Verbeelding. Heeft mode schaar ingezet. En uh, de broeken zijn omgetoverd tot praktische zwemtassen. En die tassen hebben dus uh, door het karakteristieke beeldmerk. De unieke look van de reddingsbrigade. Oh, ja. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Want de reddingsbrigade die, uh, organiseert ook zwemlessen en alles en dat je dan je zoveel diploma's kan halen, en je leert mensen redden, het is allemaal in het water. Dus ik heb het idee dat de, de leden dan deze tassen kunnen kopen of zo. Ja. ja en ja. De, ja, kijk, het logo staat er natuurlijk nog op hè, bij die broeken. Ja. Dus dan gaan ze het zo doen dat het logo dus ook duidelijk zichtbaar is op de tas. Zo, tenminste zo te zien naar die foto. Ja, het is wel een mooie instelling, hè? De verbeelding. Ja. Dat is de is voor, met uh, een, afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, klopt. Dat is toch wel mooi verwoord. En daar kunnen ze ook een, een coaching krijgen om. Uh, om weer in de arbeidsmarkt terecht te komen waarschijnlijk. Goed, ja. nou, een feestje voor Hen en Rini. Uh, 83 en 82, ze zijn 60 jaar getrouwd. Het is een klein intiem feestje geweest. Uh, ze hebben de en de burgervader... met Amsketting wel op bezoek gehad. Ze zouden dus ook met familie wat willen doen. Dat is heel klein geweest nu. Ze wonen al 46 jaar in Zandvoort... Uh, hen uh, was technisch adviseur. Uiteindelijk heeft hij een opleiding gedaan. En uiteindelijk is hij, uh, heeft hij het ook bij de baan een woning gekregen. Oh, Echt heel kijk, grappig. Dat was nog zo vroeger. Dat was vroeger zo. Ja, je denkt, ik heb, ik heb hier namelijk een baan voor. Maar die woning krijg je er ook bij. Zo, tegenwoordig is het wel even anders. Uiteindelijk hebben ze zelf een, een huis gebouwd op een, uh, op een stuk land. En daar wonen ze nu al 43 jaar. En welk elkaar dus 46 jaar hier in, uh, in Zandvoort. Ze hebben twee dochters en twee kleinkinderen. Leuk. Ik weet dat ze dat vroeger uh, bij... Die Unicum ook deden, dat voor personeel. En dan hadden ze een paar flats van de, van de woningbouwvereniging. Ja. En daar woonden er dan twee in of zo, weet je wel. Die konden er twee per flat geplaatst worden. Okay. En dan konden ze in ieder geval werken. En dat geldt gold ook vaak voor mensen in het onderwijs. Ja. Dan kon je ja. in Zeeland werken en dan regelen ze ook uh, huisvesting Dat je gewoon betaalde. Maar ja, ik, dat is nu niet meer... Nee, het is alleen voor de burgemeester, denk ik. Ja, maar je, weet je, je gaat het toch ook dan niet meer doen? Dus van, nou ja, ik wil wel een baan in Zeeland, maar... Uh, hoe zit het met de huisvesting? Ja, dan zegt ze, dat zoek je zelf maar uit. Ja. Ja, en dat is gewoon onmogelijk eigenlijk. Het is, ja, een beetje maf natuurlijk. Nou, andere ja. wegen zijn... Ja, de NS gaat de periode van uh, inzet van treinen... Gaan ze verlengen van de zomer. En voor de weekenden en tijdens feesten en vakantiedagen... Uh, dat er mooi weer wordt voorspeld... willen ze meer treinen gaan laten rijden. Want gedurende het hele jaar rijden er twee sprinters per uur. En uh, ja, met ingang van het voorjaar... plannen we dus uh, extra sprinters. Vier... De extra vier sprinters. Dus ze hebben gewoon extra treinen echt tot hun beschikking. En vorig jaar is de NS gestart met de treinwijzer. En hierin kunnen reizigers vooraf hun reis aanmelden. Zodat ze inzicht kunnen krijgen in de verwachte drukte in de trein. Oh. En ze rijden dus een dienstregeling met als uitgangspunt dat elke reiziger een zitplaats heeft. Conform de afspraken in het OV-protocol van de overheid. Ja, ik, ik vind het wel... Ik word al een beetje eng ervan, van dat ah, soort dingen. Ja. Jij zit tegen een wappiaan, een ontkenner. Oeh, kijk nee, uit. nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ontken ik niet het waar. niet. Nee, ik wil niet in die hoek geplaatst worden. Marcel nee. uh, Els-Jan van Wepper. Wipper, Wipper? Ja, mooie naam trouwens. Oh. Is de nieuwe directeur van H.D.M.Z. Uh, Museum. Hij is uh, bekend. Hij is namelijk ook de directeur van uh, kampioenschappen uh, zandsculpturen. Hij werkte eigenlijk als markendeskundige bij Smirnov. Dat is uh, een sterk spulletje wat je achterover gooit. Vodka. Hey, nee, geen reclame maken. Maar goed, uiteindelijk uh, zag hij wel zitten om een reclamespot te maken met zandsculptuur. Dat zagen ze niet zitten. Uiteindelijk is hij met zandsculpturen verder gegaan. En uh, daar adviseert hij in allerlei dingen. En uiteindelijk uh, is hij dus nu de directeur geworden. Hij had gehoord dat ze daar iemand zochten. Hij heeft een balletje gegooid. Ik heb wel interesse, gesprekken geweest. Waar de meerdere gegaan, maar hij is het geworden. Hij is er al blij mee. Hij wil in uh, ieder geval twee thema uh, thematische tentoonstellingen per jaar. Hij wil een breed publiek aanspreken. Oud... Materiaal, ouders, schilderijen, ouderen, meesters tevoorschijn toveren en ook nieuwe. En verder komt er een ode aan landschap. En natuurlijk ook side events. Grand Prix gaat die aandacht aan besteden. Nou, ik Frits van Loenen. Dat is onder andere voorzitter bij HNDMZ. Is zeer blij met zijn aanstelling. Ja. Goed. In onze omgeving zijn enige tijd geleden op één dag maar liefst vier dure e-bikes gestolen. De politie heeft de fietsers en de daders weten op te sporen. En uh, een, van de dieperde, uh, een van de gedupeerden heeft een fiets teruggekregen. En daar is dus ook een foto van. Maar de fietsen hadden dus een waarde van in totaal 12.000 euro. Hè. Je bent gewoon gauw 3.000 euro kwijt voor zo'n fiets. En uh, de politie heeft toen op de snelweg een bestelbus aan de kant weten te zetten. Want ze hadden het vermoeden dat het erin zat, al die gestolen goederen, al die ja. fietsen. En dat was dus ook inderdaad zo. Gelijk twee verdachten aangehouden. De daders waren al onderweg naar het buitenland met deze fietsen. En in de, bij, in de bestelauto werd ook nog een partij illegale sigaretten aangetroffen. Zo. Dus uh, ze hebben alleen al voor de illegale sigaretten... al een boete van 5000 gekregen. Dus nou ja, inmiddels zijn alle fietsen weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Decadentie uh, te toppen, die prijzen voor ja. die fietsen ook. Ongelooflijk ja. gewoon. Echt, zo'n elektrische fiets neem ik al niet serieus. Als ik hem zie rijden, En dan hoor je ook de prijzen die ervoor betaald worden. Nou, ik heb hem tweedehands gekocht. Dat dus suggereer nou, nog wel, waarom... maar ja, die meneer die, die had er maar anderhalf jaar, dus die heeft er wel een flink verlies op geleden. Ja, ja, ja. leeft hij nu nog wel, want het zijn meestal wat ouder, die zo'n uh, fiets... <laughs> Mijn vrouw uh, begint er ook al om te, om te bidden, maar ik heb er nou weer, nou te bidden, maar om te, te smeken. Mag ik nou een elektrische fiets? Zeg, hou even lekker op joh, je beweegt al minder door die corona, je werkt thuis en wil je een elektrische fiets? Ik heb een andere fiets in elkaar worden. daar ga je maar op fiets. Zie ze blij mee. Oh, dat heb nou, weer ik heb het weer even blij goed. gemaakt. wel rondje Zandvoort: wandelen, rennen of fietsen. Let Champion gaat het uh, realiseren. Normaal komen echt wel 20.000 sporters naar Zandvoort voor een circuitrun. Uh, circuit uh, je hebt natuurlijk ook de 30 de, uh, de van Zandvoort. En uh, nu kan je dus um, je aanmelden. En dan je kan je zelfs ook een donatie. Je kan ook een goed doel aan jouw uh, loop um, koppelen. Ja, net zoals dat je die berg gaat beklimmen. Ja. Nou ja, je kan hem lopen en dan kan je ook ge gevolgd worden op afstand. Ik weet niet of de camerabeelden bij zijn, dus je kan kiezen wanneer je gaat lopen. Publiek kan dan thuis, achter de computer, even goed met je meekijken en je aanmoedigen. Het is wel bijzonder allemaal. Virtueel dus het rondje Zandvoort meelopen en mee rennen. En dan evengoed een goed doel vast vastkoppelen. Ik vind het uh, ja. mooi, mooi bedacht Het lijkt wel relaxed wel. Kijk even Ik denk dat ik ook wel een keer meedoen nou. En alleen kan je meekijken, denk ik ja. dan. Ja, dat snap ik al het volgende uur straks wel meer stand voor het ze We hebben een nieuwe album uit Black Honey, dat scherpe randje en zo heet hij De van Black Honey spelen zich toch vaak wel af in de woestijn. Black Honey, een nieuwe plaats. I'm a believer! Met een weer een vaag videoclipje erbij. Beetje in dezelfde genre als uh, de Two Stripes. De uh, White Stripes, sorry. Two Stripes is weer wat anders. Maar goed, het is een geinig plaatje. Het I'm a believer. Goed, uh, Vandaag in de Telegraaf te lezen. De starters hebben het toch wel moeilijk met uh, ja, huizen. Om huizen te kopen natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook de... Hoe heet je dat ook weer? De, de NHG heb je natuurlijk de hypotheekgarantiefonds. Heb je, en uh, die zit nu uh, op uh, 325.000 euro... als je een huis koopt. En als je daaronder zit, dan krijg je een soort garantie... als je dan zeg, door ziekte of door scheiding het huis niet kan betalen... Dan wordt het de schuld afbetaald en een gegeven wat er overblijft... dan uiteindelijk de restschuld wordt dan kwijtgezolden. Dat is een soort garantie en dat moet stimuleren om mensen dus een huis te gaan kopen. Alleen het vervelende is, er zijn steeds minder huizen in deze prijskategorie. We hebben zelf in het begin, in het begin nog eens een NHG-grens gehad van 235.000 dat hebben ze uiteindelijk toch weer op moeten krikken... na 2015, na dus deze 325.000. En daar, daaronder zijn weinig huizen meer te vinden. Dus steeds minder mensen gaan een huis kopen zonder deze garantie... waardoor ze extra risico's lopen. En dat is wel vervelend eigenlijk. Ja, ik snap het. Ja. Ik zit maar in krijg je dan die tot wat bedraggarantie dan? Dat zou ook kunnen, ja. Soms dat... is het wel zo. Ja, mogelijk, ja, dat is een goede vraag. Daar lees ik hier niks over. Oh. Dat zou nog wel een idee kunnen zijn dat je een gedeelte garantie krijgt. Ja. En, maar dan heb je misschien daarna dommel weer een restschuld... Nou, het is natuurlijk bizar en moeilijk om een huis te kopen. Ik bedoel, ik ben als bijna zestiger natuurlijk al... Uh, ik heb mijn schaapje eens mee op bedrogen. Dus ja, ja. ik ga natuurlijk alvast een beetje kijken voor mijn kinderen. Kan ik voor hun wat regelen? Hè? Ja. Ja, het is echt belachelijk gewoon eigenlijk. Maar ja, zo moet elke ouder wel een beetje gaan denken aan zijn kind. Maar ja, niet elk ouder kan het regelen. Sommigen ja. zitten gewoon in een huurhuis? Ja, nee, Dan heb je ik. niet zoveel geld. Zoals ik. Maar ja, je kan dus wel een ton, meer al inmiddels, uh, uh, aan een kind geven... Als ouder zijnde en daar hoeft hij geen belasting over te betalen. als het voor een huis is. Als het voor een huis is. Dat is dus, wel. Uh, dat is wel een mooie zaak. Een uh, ton heb ik niet zomaar staan hoor, moet ik zeggen. Nee, maar uh, het is ook wel zo. Want ik had laatst. Een, uh, ik heb een bankrekening ergens. en ik heb, ooit heb ik toen een keer iets gekocht. om een uh, golfbaan uh, te investeren, zeg maar. Ja. Maar nu willen ze toch wel weten hoe ik aan het geld ben gekomen. En ik denk van ja, dat is zoveel jaar geleden. Ja, dat zal geweest zijn door de verkoop van een ander huis weer, weet je wel. Ja. Uh, en gespaard. Ja. Maar uh, dat willen ze dan toch wel weten. Maar ja, als je inderdaad uh, uh, een half miljoen hebt of een miljoen... dat ze dan zeggen, ja, dat kan je met je baan nooit verdiend hebben, bij wijze van. Nee, Hè? nee, nee, nee, nee. Jij oh, Dus dat... ze komen nu nog even van de belasting gaan ze willen zien? Nee, nee, uh, nee, maar de banken moeten dit aan te geven aan de belasting als ze erom vragen. Oké. Okay. Dus maar ik denk dat de Belastingdienst dan zelf zegt, van, nou ja, hoeveel hebben de mensen daar... Ik denk dat ze onder de twee, drie ton uh, of onder de twee ton zullen ze niet gauw... Uh, Nee, informatie vragen, ik, ik heb het idee dat ze daar wel ook andere dingen aan hun hoofd hebben... bij de Belastingdienst. Ja, de laatste precies. tijd wel dingen over gehoord. Dat niet helemaal... Ja, helemaal. Er, er, er schijnt iets te heersen, maar ik ja, weet, klopt, weet ja. niet precies wat. Het systeem of zo. Ja. Ik heb trouwens hier een heel leuk bericht uit uh, Taiwan. Ja? Want uh, daar was het dus zo, dat uh, was een speciale actie van een restaurant. Die, die eindigt vandaag trouwens die actie. Maar die heeft geleid tot een golf van naamswijzigingen. Want je kan dus, uh, als je wil... Kan je drie keer in je leven kan je, je naam wijzigen? Drie maar, keer zo. Ja, maar mensen okay. met het woord psalm, dat is uh, guiyu, op een identiteitsbewijs, die kunnen met vijf vrienden onbeperkt sushi komen eten bij een van de vestigingen van de keten. <laughs> dat is heel leuk. Het gevolg is dat volgens de lokale media een psalmchaos is uh, ontstaan. Want uh, zo'n 150 jonge mensen die hebben zich bij de overheidskantoren gemeld om een naamswijziging door te geven. En die was ook een vrouw, die zegt al. Ik heb mijn voornaam veranderd in zalm. En twee vrienden ook. En we veranderen het later gewoon terug. <laughs> maar dan ben je er al twee kwijt, hè? Ja. En uh, ook een student die heet nu uh, Bao Cheng Guiyu. dat betekent explosief knappe zalm. <laughs> Ik vind het wel een leuk Dit bedrijf. is gewoon een hobby van mensen. Die gaan gewoon rare namen nou, bedenken. Nee, ja, nee, maar het is zo. Als jij dus dan bij het restaurant gaat eten. en je kan laten zien dat je zalm heet. Ja? Het woord zalm zit in je naam. Ja. dan kan je dus eten. En er zijn er een paar bij en die hebben al voor. Uh, 15.000 of. Uh, nee, 7000 Taiwanese dollar had ze al daar gegeten. Jezus, dus dat dat is 206 euro is ja, dat. Dat wel, oh, maar ik denk dat wat wel. Wat kost het dat... om je naam te veranderen? Ik, dat is ook niet, uh, is ook niet vrij. Ik, ik heb geen idee. Maar de autoriteiten die ergeren zich roze en geel, dus niet groen en geel. Ja? En ze zeggen oh, dit soort naamswijzigingen zijn niet alleen tijdverspilling, maar zorgen ook voor onnodig papierwerk. En ja, ze mogen maximaal drie keer veranderen. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al gewaarschuwd... dat mensen die niet opletten het risico lopen dat de naamswijziging permanent is. Maar ja, de, ja ze zeggen nu al van... Sommigen hebben namen als zalmprins en meteoor zalmkoning... en zalmgefrituurde rijst in hun naam. <lacht> Ik vind het wel leuk. Ik vind het een leuk bericht. Yeah, ja, omdat de rest zoiets bedenkt. Ja, ja het ligt ongelooflijk. En dan ga, je, dan ga je in je naam lopen knutselen. <laughs> nou, ik snap er helemaal niks van. Tobak leeft. Wat een gelul. Dat mag je zeggen. Precies. Yes, zeker weten. Dus hebben we tijd voor fijne muziek op de radio. Uit... the kicks I think I got it but I'm not gonna crack Waar je toch altijd weer vrolijk van wordt en wat is dat geluidje nog weer ja dat heb je het weer ja is toch leuk altijd even hoor. wat is het nou Are you so crazy. nou normaal, ik ben normaal so niet best zo blij schrik. dat jij nog nee, niet een knopje hebt met een scheet of zo want ja, dan dus zou je die ook de hele tijd afdraaien. Dat scheet, ja. ja ik oh, heb gewoon... die, oh, die heb ik nog niet. Nee, nou, die kan ik er allemaal voorbij uh, gooien. <laughs> dat is zeker waar. Uh, we zijn er ook wel eens mee te denken... Van hoe kunnen de mensen er nou een beetje onderhouden? Dat ze toch aan de regels houden. Ik bedoel, we hebben het net al... Dat... daar niet op ideeën? Nou, ik heb, ik, heb wel een, ik heb wel een idee voor de regering. Is het niet wat als de krantenkoppen... zijn nu al maanden bezig met elke keer corona... de voorpagina te plaatsen? Dat schrikt al niet meer af. Ook geen foto's meer van IC. Dat hebben we samen ook allemaal oh, mee ik, uh, gegooid. Een fake, uh, fake kopje? Nee. Ik denk gewoon alle doden van corona op de voorpagina plaatsen. Met naam erbij. Ja, een tabelletje. Ja, dat je ja, zeg maar de, eerst door, door, door, door echt 43 uh, adver, dode advertenties heen moet bladeren... dat je dan bij het nieuws komt. Oh ja. Ik denk dat dat wel stimuleert. Ja. Er ja. zit wat in. Er zit wel wat in, toch? Nou, ik, ja. ik vond het op zoveel... Uh, Goh, wat een geweldig idee is dat zeg. Ik zou hem, ik zou hem even insturen. Ja, precies. Nou, wat, ja. Zegt, wat zegt Geert? Tot zo. Na het linkse NOS-journaal met Mark Visser. Ja, precies. Dat is lang geleden. Het linkse uh, s so Hoezo en, is dat en Jerry Baudet deed, deed er nog een stapje bovenop. Dat was toch weer twee weken geleden dat hij dat deed. Dat hij zei bij het uh, fake news... Je was in de ochtend natuurlijk de gast. En toen moest je ook nog even, net als Geert ze even lekker tegen het NOS-nieuws aantrappen. Dat het onbetrouwbaar is. Oh, oké. En die okay. presentatrice, ik zag er laatst nog een stukje van terug... die was echt een beetje ontdaan. Wat doe je nou? We worden al bekogeld. De stickers van de bussen moeten er al afgehaald worden. Ga je het nog even lekker in lopen wrijven bij ons? Maar ze zijn ze gewoon in de uitzending? In de uitzending. Ah, dat ik vind ik wel heel goed. goed. Ja, dat vind ik wel goed, wat ik bedoel. Ik, ja, NOS... Natuurlijk ma maken ze het allemaal dramatischer dan het is... maar om echt te zeggen dat ze nou fake, uh, uh, uh, fake nieuws verspreiden... dat vind ik ook weer niet. Dat maar, gaat wel weer heel ver. Nou goed, heb je nog iets om te re ja, relativeren? Ja, zeker. Dat, uh, het schijnt dus wel dat de vis die je, die je overal bestelt en uh, koopt... dat die uh, eigenlijk van een veel goedkopere soort is. Oh. Want uh, de Guardian heeft het uh, on uh, onderzocht. En 36% van alle vis is in werkelijkheid een andere soort. En uh, 36% van de vis had dat verkeerde label. En... Uh, 40% bleek zelfs ook een andere vissoort te zijn. Echt waar? Dus dan denk je dus dat je bijvoorbeeld uh, een bepaalde uh, schelp, uh, sint schelp bestelt. En uh, zoals in Duitsland, 48% van de geteste schelpen was in werkelijkheid een schelp van een andere soort die er een beetje bleek. Probeer ik. Maar Probeer de even deze vis te pakken, maar het lukt ja, niet. Deze, deze is dat ook goed. Ja hoor, joh. Ja, maar. ja joh. Maar andere keren was het bedrog groter, want dan had je garnalenballen. Die worden dus in Singapore, Singapore vaak verkocht. Maar die uh, hadden dan veel varkensvlees erin en zonder een spoortje garnaal. Hè? En in 23 landen bleek dus inderdaad ook uh, dat één op de drie restaurants vis- en zeevruchten verkocht. En die bevatten andere soorten dan op de menukaart stond. Vooral in Spanje, IJsland, Finland en Duitsland. Nee, wat, een, wat een vuile... Dit is echt niet in orde. Wat is dat voor een gekkigheid? Nee, we hebben het over vis. Geert, niet alles door elkaar halen. Ja. Ik weet niet wat jij bestelt in het restaurant, maar we hadden het over vis. Niet over geiten, idioot gewoon. Nee, gekkigheid allemaal. Gelukkig zit hij wel weer in de oppositie, hè? Wat stel je voor dat Geert wilde zich, maar bij het kabinet was gevoegd. Haha, <laughs> was echt opgelucht. Echt de eerste reactie naar het feit dat hij wat minder stemmen... wat minder zetels had gekregen. Hoe gelukkig. Ja, nee, wij zijn een goede oppositie. We zijn we blij mee met die situatie. Echt waar. <middels> Ik heb zo'n zwak voor zo'n zo helder klinkend gitaar. En ja, dan ga ik aan. Dan denk ik, ja, dat is hem gewoon. Shelter Boy. Dat is een solo-project van de, de band Still Trees. En dit is namelijk Simon Grapner. Nee, nou, niet ja, Grapner. En die heeft deze plaat uit. Die heet Calm Me Down. Het is uh, de zaterdag mooi getrokken. Tegen 9 uur straks en 9 uur hebben wij weer uh, ja, natuurlijk een stukje geschiedenis. We kijken even wat gebeurde door de jaren heen. Het is vandaag 20 um, maart. Ja, maart. 20 maart. Ik moest even nadenken. Ik denk, heb ik al goed ingelezen, vast wel. Je hebt je heel goed ingelezen. Ik heb me goed Ze kan gewoon niet anders. Zeker weten. Nou. Er is in China een ijsberenhotel geopend. En je, je kan daar dus 24 per dag, 20 uur per dag kan je ijsberen zien. Ja? En het, er zit ook een heel themapark bij... waar bezoekers het leven in het Poolgebied kunnen ervaren. Ja. Maar het feit is gewoon dat er een, een paar ijsberen in het midden zitten. Die hebben dan gewoon afgescheiden... In hoeveelheid. En alle kamers hebben uitzicht op die ijsberen. Oh ja. Dus uh, ja, maar ja, nu zijn er dus uh, organisaties die zijn begonnen. En die zeggen uh, van, ja, dat kan niet. De ijsberen is beschermd en uh, bedreigd. En ze horen thuis het Noordpoolgebied, Niet in dierentuinen of zee Hij Hé, ze zijn dieren, he? hou eens die op, joh. In Ja. Maar ja, ze zeggen ook ja, zijn 18 uur per dag actief in de natuur, trekken rond. Maar ja, weet je, de, de, de Chinese Animal Protection Network die kan het hele hotel niks verwijten, want er staat gewoon niks in de wet erover... dat je wilde dieren kan uh, inzetten bij je bedrijf. En als je inderdaad een beetje een groot iets hebt, net als artiest, ja, dat kan dan ook niet. Nee. He? Nou ja, goed. Het komt steeds meer op de helling te staan. Ja. ook de dieren. Hè? Ik bedoel, uh, sowieso beginnen de, de boswachters al te zeuren over dat, dat je alleen kevertjes en wor wormpjes uh, doodtrap. En uh, dat je niet de natuur moet vertrappen. En dat je op het pad moet blijven. En dat soort dingen allemaal. Maar steeds meer oog worden. Ook ging het pas geleden over een. Wat was het ook weer? Een olifant die al twintig jaar alleen in, in uh, de ja, dierentuin stond. Ja, een beetje zielig. En uh, de olifant was een beetje eenzaam. En moet je hem dan als persoon zien? En ja, je brengt hem ja. eten. Veiligheid. Maar moet je hem ook meer andere dingen brengen, uitdagingen. Maar ik moet wel zeggen, ik zie zo'n foto van het verblijf... en denk ja. van ja, het is toch wel een beetje treurig. Ja. Want die beesten die zitten, er is wel water bij. Ja, het is heel... En, uh, maar het is wel heel grappig, want je, je kan dan denken van... nou, oh, ik ga lekker kijken. Maar al die ramen kijken op elkaar uit. Ja. Dus je moet echt wel je gordijnen dicht doen... want iedereen kan weer bij elkaar naar binnen kijken. Het is echt een attractiepark. Erbij. Ja. Twee van die ja. ijsberen, allemaal ramen en dan water. Nep. Ja, het is wel een beetje nipper. Ja, alles om een ijsbeer te aanschouwen... Maar ja, nou ja, nou, je dit, dit hebt me wel heel dichtbij. Het is echt op de top nu. En ik denk dat het hier alleen maar minder gaat worden. Dit, is, dit, wordt, dit gaat natuurlijk alleen maar... Yes! Geld in het plaatje brengen op een ander soort manier. Goed, laatste plaatje voor 9 uur. Na 9 uur de geschiedenis dus. En lekker, dit is de Future Party. Stephen Wilson heeft een nieuw album uitgeblazen. De, de afgelopen week heel veel van hem zitten luisteren. Dat was me altijd een beetje ontgaan. Maar kom op, omdat je bij Porcupine Tree zat...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 Making out things for best in the 80s. Cause I forgot. It's so.